P van de A-leider Cohen is niet onder de indruk van de uitkomst van een enquête over zijn positie onder P van de A-politici. Een grote meerderheid van lokale en provinciale P van de A-politici vindt Cohen niet de juiste man om bij de volgende verkiezingen de lijst aan te voeren. Een derde van de ondervraagden noemt de Amsterdamse wethouder Lodewijk Ascher de beste kandidaat. Cohen reageerde op het partijcongres in Den Bos laconiek op de uitkomsten van de enquête. Hij noemde Ascher zonder twijfel een talent. Het lukt waarschijnlijk pas vannacht bij Hoogwater om het gestrande vrachtschip bij Wijk Zee vlot te trekken. Pogingen om het Filipijnse schip los te trekken zijn tot nu toe mislukt. Een sleepkabel is al twee keer gebroken en weer gerepareerd. De Aztec Meden was in de nacht van donderdag op vrijdag gestrand doordat het anker het niet hield. Het schip is al naar zee gedraaid en zo'n 200 meter in de goede richting getrokken. Duikers hebben in het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia opnieuw een lichaam gevonden. Dat brengt de dodental van het ongeluk op twaalf. Het lichaam dat is gevonden is van een vrouw. Ze droeg een reddingsvest en lag vlakbij een evacuatieverzamelpunt. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. Duikers zoeken in het wrak nog naar twintig vermiste opvarenden. Het is zo goed als zeker dat die niet meer leven. Het zoeken werd vandaag hervat. Gisteren lag het bergingswerk stil omdat het cruiseschip af en toe bewoog en dreigde dieper in zee weg te glijden.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 En hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Entertainment for You. Mijn naam is Roy van Buringen en deze uitzending... Uh, ja, heel veel uh, gezellige muziek, zowel Nederlandstalig als Engelsdalig, Zoals u wel aan ons gewend bent bij Entertainment for You... Met vandaag uh, ja, heel veel uh, leuke dingen in de uitzending. Uh, zoals, zoals hebben we een interview met uh, zanger Alex. En wel bekend van een bossie rode rozen. En hij, gaat, uh, ja, hij heeft een singeltje uitgebracht uh, samen met uh, Patty Brad. Dus we gaan daar gewoon eventjes een paar dingetjes over vragen. We kennen hem natuurlijk ook van het Kika Artiestengala hier in Zandvoort. Maar we kennen hem vooral van die ene hitte een bossie rode roze. En die schijnt ook in die single verwerkt te zijn. Hoe en wat, dat hoort u zo meteen tijdens Entertainment for You natuurlijk. Ja, het nieuws van de week. Uh, ja, we bespreken natuurlijk altijd het nieuws. Vandaag is Rudy sowieso niet aanwezig. Hij uh, zit uh, ja, in ieder geval op de piste. Want uh, ja, hij, uh, gaat, hij is aan het skiën, dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe het daar gaat. En wie, wie weet, pikken we hem zometeen ook wel even op in de uitzending. Uh, verder hebben wij vandaag uh, niemand, uh, ja, niemand minder natuurlijk dan popstar Henry met het showbiz nieuws. En uh, ja, zoals we altijd bespreken, het, week van, ja, het nieuws van de week wat ik u wel al heb verteld uh, gaat dit keer over uh, ja, een pilootblunder met de, de noodoproep. Ja, een uh, noodoproep. Een, uh, ja, in ieder geval een piloot van een, uh, van een bekende vliegtuigmaatschappij die heeft uh, per ongeluk op de noodknop gedrukt waardoor uh, ja, de noodalarm af is gegaan tijdens een vlucht. En, ja, en uh, dat wil je natuurlijk niet, want dan raak je in paniek. In dat vliegtuig raakten mensen in paniek. Wat hetzelfde is gebeurd, ook bij de vlucht van Transavia. Hebben ze ook per ongeluk op die noodclub knop gedrukt. En uh, ja, ja. Ik, moest er, uh, ik moest er wel een klein beetje om, uh, om uh, lachen. Er ging klein, uh, ook even wat uh, mis qua, uh, qua liedje hier in de computer. Maar ik heb hem geloof ik nu wel. Ja, daar is hij. En um, ja, er is een klein, uh, een klein probleempje ontstaan tijdens een, uh, een uh, vlucht... Uh, ja van Transavia Amsterdam, Hugamba uh, geloof ik uit mijn hoofd en uh, ja moet u maar eens luisteren wat daar gebeurt. Maak uw stoering vast. Ja heb ik al. Kijk recht voor u. Maak je zonder te kijken uw stoering los. Ik oh, mis stoppen. Ja we hebben elkaar. Nou, dit is in ieder geval een, een, een, een filmpje over uh, dat dat uh, ja dat die uh, piloot Broek op op noodknop heb gedrukt. Dat betekent dat er ook een, nood, uh, ja, een noodstem uh, gaat komen. Losmaken van uw storing. Steek uw hand op. En uh, ja, die geeft dus instructies wat je moet doen op dat moment of vanwege een noodlanding. En uh, dat kan een noodlanding op water zijn, het kan een noodlanding op gewoon land zijn. Maar dan, ja, inderdaad, uh, die bekende instructies geven ze dan uh, met zo'n stem. En uh, ja, deze mensen hebben gewoon stiekem uh, gefilmd. En, uh, en die maken ook echte grapjes... Uh, over uh, dat dat in ieder geval uh, misgaat en dan gaan ze die uh, camera laten uh, bewegen. Moet u maar eens kijken op www.telegraaf.nl. Dat was mijn nieuws uh, van de dag of van de week eigenlijk. Verder uh, ja, was er ook nieuws over Gerard Joling. Uh, die uh, is bedreigd vanwege dit nummer. En zometeen hoort u natuurlijk veel meer over dat verhaal.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 in my Ja, en dit liedje is van uh, Michel Tello. Uh, uh, dat hoort u hier natuurlijk. CFM's antwoord, Entertainment for You. En wat ik al zei voordat ik dit nummer ging draaien. Uh, daar is een hoop commotie over gegaan. Want uh, Gerard Joling dacht, ik ga dit uh, nummer ook eens kafferen. En uh, dat, uh, ja, dat doe ik dan uh, met het uh, liedje Dan Voel Je Me Beter. En uh, ja... Dit, toen ik die tekst las, dacht ik van, nou, dit liedje slaat nergens op. Maar u moet maar eens luisteren. En uh, ja, Gerard Joling is dus uh, bedreigd omdat hij dit nummer heeft gecoverd. En, uh, hoezo en waar, waarom, dat is uh, niet uh, bekend. En uh, Gerard Joling schijnt wel aangifte gedaan te hebben. Maar uh, vandaag uh, bij Entertainment View draaien wij dit nummer gewoon. Want het is toch wel een gezellig nummer. En het brengt toch deze. Ja, het wordt nu een beetje koud buiten. Dus, en het gaat weer flink waaien. Dat brengt toch een beetje de zomer wat dichterbij.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 I'm Je merkt dat dit liedje toch uh, populair is, want uh, ja, het heeft uh, behoorlijk uh, veel kijkers al op YouTube en het zit toch in de top uh, 100, dus uh, uh, ja, beide nummers. Maar je merkt ook dat het inderdaad bij andere Nederlandstalige artiesten beter is. Ik ga niet nog een keertje helemaal draaien, maar ik wil even dit fragmentje laten horen, want Willem Bart heeft hem ook uitgebracht. Zeg me, zeg me, zeg jij vannacht bij mij zijn. Ik ga niet zo kennen, ik wil je bemmen. Mandiana, Mandiana, ze zegt: Ik zie je morgen. Zij laat me wachten, job de Carol en ze lachten. Nou, wat ik zeg, het lijkt toch allemaal op elkaar zijn, toch covers. En ik ben benieuwd of Willem Bart ook bedreigd is, maar ik hoop het gewoon niet. Deze liedjes zijn dus populair. De zomer wordt toch een beetje naar je toegebracht in de winter, wat ik al zei. Maar we gaan nu eerst ook eventjes weer naar de andere muziek hier bij Entertainment View op CFM Zandvoort. open, open?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 ik lijkt misschien op moed, dat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, Ik het, het, het, Ik neem je mee het, eh, eh, het, eh, eh. het, het, Ik neem je mee. het, eh, eh, het, eh, eh. het, het, Ik neem je mee. het, het, het, heb, Terwijl ik nu alleen maar denk: Aha, ah. zij je mijn wereld? Zeg maar wat je moet. Ik, ik neem je mee. Neem je mee, op reis, neem je mee.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 Sinds Ja, ik weet nog heel goed, in Leiden, het glazen huis, hoe dat plein stond te springen. Ja, helaas is dat niet op dit mooie plein het Gazasplein, maar uh, het blijft toch een lekkere plaat hier op CFM Zandvoort Entertainment For You. Later in deze uitzending natuurlijk de popstar Henry met Showbiz Nieuws. En we hebben zanger Alex van een bekend liedje, uit Bossy Roy Rozen. Hij heeft uh, samen met uh, Patty Brad een opgenomen. En daar hoorden we zometeen veel meer over. Maar ik dacht we gaan nog eventjes lekker door met een heerlijke dansplaat. Zes punt negen ZFM ZFM ZE LO JADOSA uh, It's a new generation Missing world way Of party people Get on the floor, daddy Get on the way Let me introduce you To my party people In the club I'm back it up like a Tonka truck. Met ogen weer geopend hier op CFM Zandvoort, het lekkerste stroom van uw regio. Entertainment for you. Ja, wat een avond was het gisteren hier in Zandvoort, Talent of the Voice. En in heel uh, ja, Hilversum natuurlijk, uh, The Voice of Holland. En uh, ja, waar uh, Iris Kroes de, uh, ja, de grote winnaar van is van... Uh, ja, The Voice nummer 2, zoals John de Mol het leuk noemt. Uh, ja, wel een paar kleine bijschavingjes gaan er komen komende tijd bij The Voice of Holland. Want dat zullen we allemaal komende tijd gaan merken. Want nu komen eerst natuurlijk de audities van The Voice Kids. Ik ben benieuwd. En uh, dat gaan we natuurlijk ook zometeen aan Henry vragen wat hij daarvan vindt. The Voice Kids, is het niet een beetje uitgekoud? We, we zullen het allemaal merken. En we gaan ook even nabespreken over gisteravond. Ik moet zeggen... Ik heb het begin niet gezien, ik ga het zeker even terugkijken vanavond. Maar uh, Henry zou zeker gekeken hebben. En we gaan gewoon het laatste nieuws brengen rondom de Voice of Holland. Hier op CWM's Antwoord Entertainment for You. Over Iris Cruise gesproken, ik heb een nummer van haar klaarstaan. En zometeen het tweede uur zal ik zeker haar, uh, ja, haar eerste single uh, laten horen aan u. See Kids, hoor je hier op CFM Zandvoort Entertainment for You. Ja, dit is alweer het eerste uur uh, geweest uh, van Entertainment for You. En we gaan nu op naar het tweede uur van Entertainment for You. En uh, met daarin natuurlijk Popstar Henry met het Showbiz Nieuws. En ik denk dat het een iets aangepaste Showbiz Nieuws wordt, natuurlijk. Want het gaat natuurlijk vooral over de Voice of Holland. En uh, daar gaan we het zo meteen zeker ook even over hebben. En natuurlijk die nieuwe single even laten horen aan u. Want dat, uh, daar zitten we natuurlijk op te wachten. En uh, verder uh, zometeen ook nog uh, zanger Alex van een bossy rode roze. Die een uh, singeltje gaat opnemen met Patty Brad. Dat en meer bij Entertainment for You, het tweede uur.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 alle zorgen lachend in de storm. De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Het voor vloed, je lange oude strand. Ik voel me dat kind, spreeuwend in het zand. Hij, hey, hij, hey, hij, hey. is niet met volle teugels.